De dankbare adelaar. Er waren eens twee boeren. De ene boer heette Barend en hij had een kippenfokkerij. De andere boer heette Frans en hij verbouwde tarwe en haver. Barend en Frans waren buren. En dat was heel vervelend, want ze maakten voortdurend ruzie met elkaar. Dat kwam omdat ze zo verschillend waren. Frans was ijverig en Barend lui. Frans was netjes en Barend slordig. Wat geeft het, denkt men al gauw. Daarom hoeven ze toch nog geen ruzie te maken. Dat is waar, maar het gebeurde zo. De kippen van boer Barend zaten altijd in de tarwe en de haver van boer Frans. En dat vond boer Frans niet leuk, dat is duidelijk. Iedere keer moest hij ze van zijn land jagen, want Barend lette niet op zijn kippen. En hoe dik was Frans daar ook wat van zei, het hielp niet. Op een dag, zei Frans tegen Barend, luister eens, mijn geduld is op. Als ik jouw kippen nog één keer op mijn land zie, dan draai ik ze de nek om. Maar wat wil je dat ik doe, sputterde Barend tegen, moet ik mijn kippen soms vastbinden? Frans dacht een ogenblik na. Toen klaarde zijn gezicht op en hij zei, jij bouwt maar een muur tussen onze erven, dan zal het wel afgelopen zijn. Daar heb ik helemaal geen zin in, mopperde Barend. Maar tenslotte gaf hij toe, want hij begreep wel dat Frans meende wat hij zei. En dan zou hij geen kip overhouden. Zo begon Barend op een dag een paar stenen op elkaar te metselen. Daarna legde hij er nog een rijtje stenen op en gaapte. Wat was hij slaperig geworden van al dat metselen. Hij besloot even een dutje te doen. Toen hij eindelijk weer wakker werd, metselde hij weer een rijtje stenen. Het cement was al bijna hard geworden, maar daar trok Barend zich niets van aan. Hij ging rustig door met metselen. Zijn buurman dacht blij, dat valt me mee van Barend. Ik had gedacht dat hij veel te lui was om een muur te metselen. De volgende dag was de muur klaar. Barend zuchtte tevreden en ging onder de appelboom liggen om een dutje te doen. Juist voordat hij zijn ogen wilde dichtdoen, zag hij hoog in de lucht een grote zwarte stip. De stip werd steeds groter en toen zag Barend dat het een adelaar was. De roofvogel begon rondjes te vliegen boven zijn erf. O hemel, mopperde Barend, die heeft het zeker op mijn kippen gemunt. Met grote tegenzin stond hij op en ging een net halen. Zuchtend en steunend maakte hij daar een vangnet van. Barend ging zelf op de loer zitten om de touwen aan te trekken zodra de vogel in het net zou zijn gevlogen. Daar gaat mijn middagdutje, gaapte Barend. Maar hij had geluk. De adelaar had zeker honger, want hij dook regelrecht af op het aas dat Barend onder het net had gelegd. Toen hoefde Barend alleen nog maar de touwen aan te trekken en de grote vogel was gevangen. Tevreden ging Barend weer onder de appelboom liggen en viel meteen in slaap. Even later kwam Frans het erf van zijn buurman oplopen. Hij wilde Barend bedanken voor de mooie muur die hij had gebouwd. Zodra hij de grote adelaar zag, bleef hij staan. De vogel deed vergeefse pogingen om zich te bevrijden. Wat een prachtige vogel, dacht Frans. Kijk eens wat een vleugels en wat een trotse kop. Jammer dat hij in dat net gevangen zit. In een opwelling sneed Frans de touwen van het net door en liet de adelaar vrij. De vogel schoot klapwiekend omhoog en vloog nog een rondje boven het hoofd van zijn redder, alsof hij hem zo wilde bedanken. Intussen had Frans zijn buurman ontdekt. Slapend onder de appelboom. Kom, dacht Frans, dat is een goed idee. Ik ga ook een dutje doen, want het is vanmiddag zo warm. En hij zocht een plekje in de schaduw tegen de nieuwe muur. Het duurde niet lang of hij was diep in slaap. Daardoor merkte hij niet dat de muur gevaarlijk begon over te hellen. Het zag naar uit dat hij ieder ogenblik kon instorten. De adelaar met zijn scherpe ogen had het wel gezien. Hij maakte een duikvlucht en schreeuwde. Maar Frans liep rustig door. Opnieuw scheerde de adelaar over hem heen en pikte de strooie hoed van zijn hoofd. Daardoor werd Frans wakker. En zodra hij de vogel zag, riep hij... Is dat dankbaarheid? En hij sprong op om de vogel achterna te gaan. Precies op dat ogenblik startte de muur in. Verschrikt keek Frans op. Het had een haartje gescheeld of hij was onder het terecht gekomen... Bedankt adelaar, riep hij en hij raapte de hoed op die de vogel een eindje verder had laten vallen. Zo zie je maar, dacht Frans blij. Wie goed doet, goed ontmoet.